Het was een drukke ochtendspits, maar het aantal files neemt nu snel af. Ik noem de files in de Randstad van 4 kilometer en langer. Op de A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewouw Rijndijk 4 en verderop bij Knoppen de Nieuwemeer nog eens 6 kilometer. Op de A4 Amsterdam Den Haag tussen Roelofaansveen en Zoetewouw de Dorp 10. Op de A7 Hoorn-Zaandam voor Knoppet Zaandam 8 kilometer. Op de A8 Zaandam Amsterdam voor het Koenplein nog eens 4. De A9, ook maar Amstelveen, tussen Beverwijk en Knoppend Raasdorp, 7 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10, richting Watergraafsmeer, tussen Geuzeveld en Knoppend Nieuwe Meer, 4. Op de A12, Den Haag-Utrecht, tussen Zevenhuizen en Reewijk, 4 kilometer. En vanuit Arnhem naar Utrecht zat er tussen Veenendaal-West en Maarsbergen, 6. Op de A20, Gouda-Hoop van Holland, bij Kerk aan de IJssel, 4 kilometer. A28, Zwolle-Amersfoort, tussen Nijkerk en Leusden, 10. En de A44, Amsterdam-Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar.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 Van de zee, waard. is jouw kracht enorm. Het vols je lange gouden strand. Ik voel me weer dat kind speelend in het zand. Hij, hij, hij, ik wil niet met volle teugel Zandvoort op zaterdag Je de paro aan de zee Uiteraard van Kessel met Alakoff, Johnny Kraijkamp Junior, en natuurlijk Frank Die Paardenkoper oftewel dingetje Ik word je altijd zo vrolijk van Luister even, luisteren, even, dat laatste stukje, ja, Het laatste stukje Het laatste stukje, dat is leuk Jongens, gaan we zwemmen in het strand hop, hop. Hij is uh, te downloaden op uh, iPhones. Dus, uh, ja, de... iTunes moet ik zeggen. iTunes ja, iTunes. <laughs> <Okay>. <laughs> iPhones. <Ja. laughs> Zo van wel, maar goed. <laughs> Maakt allemaal niet uit. U drie van software uh, op zaterdag. Wat gaan we daarin over doen? Ja, nog genoeg om te blijven luisteren in ieder geval. Want we hebt toch van ons een goede filmagenda van Circus oh, Zandvoort. <laughs>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 deelnemen aan het DTM Geweld die op de, de kwalificatie op de elfde plaats is geëindigd. Dus genoeg reden om te blijven luisteren en natuurlijk nog genoeg muziek. De Nieuwe Baseballs! Ja, ja. ja zeg, je je? Het is weer zomer. Het is weer zomer is lekker, komen ze weer. Helemaal goed. I'll Have your way How do you want it? Gonna pack the thing up Should I push up on it? Temperature, rise to the next level Dance floor, packed as a tea kettle Break it down for you now, baby It's simple If you'll be an info I'll be an info In the hotel At the back of a rental On the beach In the park Whatever you're into I got the magic stick the love lover Doctor, the happy fast Steven, you've been house run? I got you, wanna show me How you work it? Alright Get on top of 'round Like a low rider I'm a season's rental When it comes to this shit But you can play with the stick I'm try to explain it best when I can I melt in your so mouth so Girl, good. not in your hands I'll take you to the candy shop I'll let you to the lobby I'm the hot girl And don't you, don't you Stop your you car Until you hit the spot I'll take you to the candy shop. Baby, I'm nice and slow Climb on top and ride right, like you're in the rodeo You ain't never heard a sound like this before Cause I've never put it down like this, this before As soon as I can put it up Pulling on my zipper It's like a race who can get unrest quick Ironic, how ironic is the watch my phones As been thinking about the dance after I'm gone I touch the right spot, at the right time Lights on the lights, I feel like from behind So subjective, so, you should see the way she ride it's slow-mo on the floor when we grind The candy Shandy shop I want you little love it Dan dan dan dan dan dan -dan dan dan Ik zal naar het wil jij een snoepje van mij? Een hele van mij. De hele witte hoor. Hij tikte de, de, de candy, ja. Ja. ja. ja, ja, de bezels waren dat. Ze waren wel een hè? Dat was geweldig. Ja, super, hè? Gewoon. Helemaal te gek. Hé, hey, uh, jij op Tekst TV helaas uh, geen belden van de DTM. Nee. De organisatie heeft besloten dat wij de belden niet mogen uitzenden. En sluit het op de ARD morgenmiddag uh, te volgen. De live DTM-verslaggeving vanaf de circuitpark Zandvoort. Maar op de televisie wel veel meer. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op TV. Zie tekst TV op kanaal 45? Zie je hem tekst tutte le sere.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 Maar ik moet ook zeggen dat de ontvangst in de diverse gemeentes was ook geweldig, hè? Ja, zonder meer. Overal kon je een kop koffie krijgen als je als deelnemer ja, op haar rekende. Ik had het even fout, want uh, mijn collega Felix Baks had de bonnets zak voor Kadwijk. Ja. Zodat we het allemaal zelf hebben betaald en aan de hand bleef dat hij de bonnets zak had. Oh, oh, oh, oh, oh. vergeet uit te geven. <lacht> <lacht> Oké, okay, dus ja. hij zit nu uh, nog op strand? strand. <lacht> Ja, die, die, die bonnen naar ja Oké, okay, maar het is, het is allemaal goed gegaan, je hebt goede reacties gekregen. Ja. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, die gaan volgend jaar toch iets anders doen of uitbreiden? Uh, of... Ja, ik vond de tempo te hoog. Tempo te hoog. Tenminste ja. vond ik. Ja. En uh, zodat ik me toch, uh, nou ja, je was erbij. Ja. Dat ik me iedere keer liet afzak om toch even die grote jongens even bij te staan eigenlijk. Ja. Uh, want hetzelfde geld blijft er eentje met pannen staan. En uh, ja, maar jij was een kolonne... door. Maar jij was ook Want dat hoort oh, toch bij ja, je taak? Hij,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 maar gelukkig is dat niet gebeurd. Nee, en uh, nou, de, de, was natuurlijk elke, de ontvangst in elke gemeente aan het strand verder was hartstikke hartelijk en gezellig. En, ja. we, we konden koffie, haring kregen we. Ja. En met als grote apotheose natuurlijk de binnenkomst in de Scheveningen, onder de pier door. Onder de pier. Mensen links en rechts. Ja, wat ging het fout? Ja, het ging even fout. Hoe oh, vertel? Uh, nou, het is namelijk zo. We hebben deze rit al vaker gemaakt. Ja. En in Scheveningen ligt een boot, de Mercurus. En dat is altijd onze eindbestemming.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 Zo voor het door de attensies.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 Ora uh, met Like I Like It snel nou weer over naar uh, Joop Fris in Abstelveen Want hoe is het daar met SV Salvo, Nou, het is zojuist af. Op een minuut of uh, 7, 8 is er nagespeeld band. Ja, heel ontsmakelijk, want het is gevochten, er is nog het is gewoon gevochten, twee teams om tegen elkaar te, te matten. Uh, dat is een aanleiding van een overtreding van uh, Patti van der Hoort. Die werd gewoon.. Uh, ja, het was gewoon een overtreding. Er werd een beetje een beetje geduurd En uh, even later uh, is de bal heel erg veranderd, Dan wordt hij gewoon neergeslagen. En ja, toen waren de rapen gaar natuurlijk. Uh, goed, hoort dat niet. Soms uh, ja het is vandaag. Het is afgelopen. Het seizoen is erbij. Uh, Jammer van de die na-competitie een je niet gemist hebt. Maar ik zei het al. Ze willen eigenlijk liever niet volgen. Dat goed, <lacht> Dan kan, die... kan ik het kan ik, kan ik niet, niet staven. Nee. Maar ze uh, hebben kansen genoeg gehad vandaag. Zeker 4-5 doelrijpe kansen. Met name Nijtsenberg. Het is er niet van gekomen. Dus uh, we gaan weer vakantie. Oké. Okay. Nou ja, ik, ik krijg ook het idee dat die jongens inderdaad op vakantie willen. Ja. Denk, denk ik op dit moment eigenlijk alleen maar aan het feestje vanavond. Bevallen, dan gaan ze bevalen van gaan met z'n allen naar Breda. een beetje stappen. Oh. Ik ben blij dat ik niet <laughs> Oké. <Okay. laughs> nou, hey Joop. Hartstikke bedankt voor al je verslaggevingen weer dit ja. seizoen. Helemaal ja, ja, te gek. Nee, jongen, en ja, uh, uh, wat ga jij doen de tijdens de het zomerreces dan? Nou ja, we hebben nog ongeval. We Oh, we kunnen u nog een keer bellen op de zaterdagmiddag. Uh, ja, in ieder geval als er gewoon op, op gezocht dat is. Ja. Dan hebben we straks nog uh, Eredivisie Tennis. Ja. Een de volgende week. Met Martin Verkerk, hè? Ja, nee, nee, dat is niet Eredivisie. Oh, oh. Dat oh. is zaterdag 1 en die speelt uh, bij de klasse. Oh, Oké, okay, sorry, dacht ik. Maar Martin Verkerk is een vriendje van de uh, uit dat team. Ja. En, uh, hij zegt, waarom uh, is jij? Nou ja, bij Zandvoort zegt hij, uh, Maak hem allemaal lid kerk. Die had twee jaar rekken aangeraakt, de hartgeheidsmeer, de hartgeheidsmeer, de schoenen meer. En die is gewoon weer gaan tennisen. Ja, en dan kan je toch dat zien wat het kan. Dat dubbelspel dat van Zandvoort, dat is eigenlijk sterk. Dus wel leuk, heel leuk. De mensen, bij de vereniging, die hadden allemaal verwacht dat de kerk naar die erebitische zou gaan. Maar niets is minder waar, hij speelt tweede kwart op zaterdag. Hartstikke lekker, lekker relaxed. Helemaal goed. Ja, natuurlijk. Oké Joop, Hartstikke bedankt voor uh, je verslaggeving tot zover. Jongens, graag gedaan. We bellen. Oké, top. Hoi, hoi, hoi. Dit is uh, Joe Kokker. Ja, dat dacht ik ook. Ik Show wel manier. in ieder geval joh, de, Doe maar in uh, Doris D. Nee. En als je naar buiten kijken is het echt uh, zonnebrilletijd. hè? Viel het jou ook op. Ja, de, de walking glasses. De ene naar de andere zie <laughs> je langs op. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report.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 Read our love.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 hoog makkelijk aanpassen. Voor hun wat moeite. Ja, waar sta jij nu op dit moment, zeg maar? Want uh, ja, we hebben maar één race gezien. Uh, Willem zei het al. Elfde, geloof ik, getraind. En uh, toch... Uh, ja, hoe, hoe is dat eigenlijk nu? Nou ja, in uh, Hockenheim reed ik uh, van een elfde positie reed ik mooi naar voren. Naar de punten. En uh, toen kwam de safety car net een honderd te vroeg voor mij. Want ik moest nog een pitstop maken. Dus toen verloor ik weer heel veel plekken. Dus dat was jammer. En toen kwam ik een beetje in het gedrang. En toen viel ik uiteindelijk uit met een uh, kapotte auto. Dus dat was jammer. Maar... Uh,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 Maakt niet veel meer uit he, op dit niveau. Uh.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 staat op zijn voorhoofd hoor. Het zweet wel bij je Komt allemaal wel goed. Euh... Ja, gaat je, hè? Komt goed. Gaat je <laughs> je de Dario G op de Saltfoots Radio met Carnaval de Paris. Het gedicht komt er weer aan. In de ogen steeds so zoveel is wat meer zaakt. Toen voelde ik genauso wie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 Oh, dan word ik even helemaal stil van. Maar onze Duitse vrienden ook. Ja, ja, ja, sicher, <laughs> sicher? <laughs> Dat was het gedicht van de week met uh, Albert Jan Vos. Gedicht uh, uit het Nederlands vertaald. Ja. Hoe heet het gedicht? Jij. Dus in jij. het Duits is het Doe. Doe bist alles. Dat, is, dat heb jij gezegd. Daar ging nee, je, nee, ik had het niet tegen jou. Oh, Oké, okay, nee, nee. dan is het goed.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 Nee, dan moet je blijven luisteren. Dan, kan um, je dan je ga, je ik, ga je gewoon blijven luisteren. Goed idee. Zo dadelijk na vijf uur entertainment voor you. Met Yo. Rudy, want uh, Roy is je niet hè, vandaag. Nee, Roy is ziek helaas. Oké, okay, nou, beterschappen Roy. Ja, vanaf uh, namens iedereen van CFM. Van de beterschap. Ja, uh, uh, Rob, we uh, zitten weer op. zit zitten weer op. Dankjewel Albert-Jof Vos. De volgende week zijn we er weer. Uh, uiteraard, ook weer tussen 2 en 5 bij CFM.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 For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bag.